komt. Bij de bevrijdingsactie na de treinkaping bij de punt in 1977 zijn de kapers niet geëxecuteerd. Dat zegt minister Opstelte van Veiligheid en Justitie. Volgens de minister moesten de mariniers bij de bevrijdingsactie de treinpassagiers beschermen en daarvoor moesten de kapers worden uitgeschakeld. Maar dat zou niet het doel zijn geweest. Opstelte en minister Hennis van Defensie lieten de actie op verzoek van de Tweede Kamer onderzoeken. En vertegenwoordigers van de Molukse gemeenschap zijn zwaar teleurgesteld over dat onderzoek. De controversiële Amerikaanse pick-up artist Julian Blanc mag Groot-Brittannië niet in. Zijn cursussen, waarin hij mannen leert hoe ze vrouwen manipuleren om met hen naar bed te gaan, worden seksistisch en vrouwonvriendelijk genoemd. Blanc zou een reeks workshops geven in Groot-Brittannië, maar 120.000 mensen ondertekenden een petitie om dat te voorkomen. Een man uit Deventer is veroordeeld tot twee jaar cel... voor een verkrachting van 18 jaar geleden. De nu 55-jarige man verkracht op 1 oktober 1996 een vrouw in Zutphen. Vorig jaar werd DNA van de dader afgenomen bij een andere veroordeling... en het bleek overeen te komen met het materiaal uit 1996. Het weer bewolkt op de meeste plaatsen droog. Vannacht is het zo'n 6 graden met lokaal ook vorst aan de grond. Morgen af en toe zon, dan is het droog en dan is het 8 tot 10 graden. Vrijdag en in het weekend meer kans op regen. ZFM, verkeersupdate. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjacktafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs, de entree is gratis. mag ik. Oké. Ik bedoel, rijden, pa. Heeft je kind een rijbewijs? Laat hem alvast no-claim-korting opbouwen via jouw polis. Ga naar wb.nl/slash autoverzekering. Zin in Zandvoort. Welkom terug. Is Zin in ZFM. Bij Beastmasters. Zometeen hier gaan we terug naar de jaren 80. We hebben Decade Classic deze maand of deze week op um, de jaren 80 gezet. Oh, Katy Perry komt eraan Teenage Dream. We gaan kerstplaten voor je draaien. En eerst is het tijd voor Ego Smith en hun cool kiss. straight line. That's not really her style.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 Uit de jaren Zero's. Maar we gaan even terug naar de jaren 80. In de Decade Classics we hebben we drie platen voor je uitgekozen. En een van die drie gaan we zo meteen helemaal draaien. De vraag is aan jou welke? Um, je kan je antwoord mailen naar collard.hotmail.com of ZFMBeatsMasters. Wat dacht je van deze? Leuk hoor. Bad Benneter love the battlefield. wil je liever deze van George Michael? Careless Whisperer. Ah. Oh, oh. Shit, Of ben je liever proud to be fout en wil je voor Tiffany gaan? En I think we're alone now. Alone I think we're alone now. Alone now. Welke wil je horen? Tiffany, I think we're alone now, George Michael, Careless, Whisperer, mag je ook gewoon helemaal vinden? Of um, ga je toch liever voor die andere? Ook fijn, Pat Bennett, Love Is the Battlefield. Welke van deze drie wil je horen? Laat het we maar weten, coolart.hotmail.com of twitteren, Beachmasters. Train is hier voor je, shake up Christmas. Ho, ho, ho. Shake up the happiness, wake up. The Christmas time there's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it so let's december it and reassemble it oh yeah once upon a time in a town like this a little girl made a great big wish to fill the world full of and in style Let me meet a girl one day that wants to spread some love ...van Coca-Cola. Hebben we het ook gehad, hè? Zeker voor Christmas. Het we time. meteen nog Rix. Een hele leuke band. Beetje ge, een beetje invloeden van Maroon 5... ...en ook Nickelback. Komen er aan... Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maar eerst tijd voor de uitdag... ...van Maurice de Jonge. hond. Deze week was de vraag... ...ik vind alles lekker... ...uit de frituur... Terechtgekomen op plek nummer vier. Je moeder is frituur net als het duur, zag wie. Terechtgekomen op de derde plek. Ik eet liever wat anders dan die geolieder verbranders. Terechtgekomen op de tweede plek. Ik peur zelf nog maar uitwerpsen in de frituur. Voedzaam en niet duur. En terechtgekomen op de eerste plek. De plek waar je wil zijn. De plek der plekken. Plek nummer één. Het meeste wel lekker, lekker en het klaarmaken is snel. Dank jullie wel voor je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 The damn near killed you And this is how you remind me Oh, wat fijn zeg. Beetje invloeden van Maroon 5, maar wel geheel hun eigen stijl. Rickston, Wait On me. En ook Nickelback nog. How you remind me. Tijd voor de uitslag. We hebben drie uh, platen gekozen uit de jaren 80. Um, Tiffany, I think we're alone now. Shake up, curse of um, George Michael. Carlos Whisperer. En Pat Bennet, love is a battlefield. En met 60% van de stemmen gaan wij voor u draaien hier bij ZFM Beatmars als ultieme 80s classic. Love is a Battlefield. En het leukste battlefield ter wereld dan misschien... Pat Bennett, her Love is a Battlefield hier bij ZFM. En blijf hangen, want zometeen Megan die heeft een nieuwe... Ik kent hem nog van All About The Base en nu komt ze met lips are moving. En ook Marlo Roudet, New Age, binnen een paar tellen hier. Eerst tijd voor je weer-update, verzorgd door Meteo Consult. En we hebben zometeen ook verkeersinformatie. Kijk eens aan. Bewolkt vanavond en vannacht lokaal mist en temperaturen. Dalend tot een graad of vijf. Morgen is er een mix van wolkenvelden en soms zon bij acht graden in Friesland. Tot 10 graden in Brabant. Vrijdag eerst af en toe zon. Daarna toenemende bewolking met wat regen bij 7 tot 10 graden. In het weekend meer zon. En dan is het iets zachter. En dan je verkeersupdate. We hebben met acht meldingen. Te beginnen op de A1 Osnabroek apeldoorn Tussen Hengelo Noord en knooppunt Buren. Daar ja, 2 kilometer stilstandsverkeer gaat je 27 minuten buren. Um, komt door een ongevalsonderzoek. En door datzelfde onderzoek tussen Hengelo en knooppunt Buren. Een afgesloten rijbaan in verband met dat ongevalsonderzoek dus. En ja, verwachting is die weg om 8 uur weer vrij. Verkeer wordt over de vluchtstook gelijk de A20 hoek van Holland Gouda, dus Schiedam en Overschiet. Twee kilometer langzaam rijden het verkeer. Komt door een ongeval en daardoor tussen Industrie, Spaanse polder en Overschiet. Twee afgesloten rijstroken. Wil je nou weten hoe het op de n zit? Dan kan je kijken op verkeersinformatiedienst.nl. En dan zijn er nog een aantal flitser. Op de A12 onder andere Arnhem-Duitse grens bij Afrit B. Daarbij 148.7. De A12 Arnhem-Utrecht bij Afrit Driebergen 72.0. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Maan en Bunnik daarbij 72.8. De A12, Gouda Utrecht, de hoogte van Woerden, daarbij hectometerpaal 47.6. De A12, uh, Gouda Utrecht bij Nieuwe Gein 60.0. De A27, Gorik en Breda, voet van het gas bij Afrit Hank, daarbij 25.3. De A44, Leiden knooppunt uh, Burgerveen bij Afrit Kaagdorp, daarbij 6,6. En de laatste flitser is gemeld op de A58, Bergop, Roosendaal. bij Afrit Heerder, daarbij bij 101.6. Heb je er hier nou nog één toe te voegen? Dan kan dat via flitsers.nl. En ben je zo mobiel en met zo'n hippen, met zo'n smartphone. Weet je wel, dan ga je gewoon naar m.flitsers.nl Stefan Kolluit Met de hits van Beachmaster Nielsen, oh, oh, oh, oh. David Guetta Ego Smith like cool like cool ZFM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 Megan Troner, Lips Are Moving. Ik had zelf noemde ik dat altijd. Uh, ik vond dat bijvoorbeeld uh, Miley Cyrus had ook een beetje die stijl Dat noemde ik altijd met een roze auto door California. Zo'n soort plaat. Lips Are Moving. Nieuwste hier bij CFM. En ook nog Marlon Roulette. Een New Age. Calvin Harris komt er voor je aan. Blame, ook Nico en Vince met een paar tellen. MRO. En wat dacht je van Bob Sinclair? Eerst is hier Robbie Williams voor je. En come and done. So unimpressed, but so in all. Saints, but such a So self-aware, so fuller So indecisive, so adamant I'm contemplating, thinking about thinking It's overrated, just get another drink and Watch me come undone Separate suit. So damn ugly, so damn cute. So well trained, so animal. So need your love, so you all. I'm not scared of dying, I just don't want to. If I stop lying, I just disappoint you. We'll En komen dan hier bij CFM zometeen jouw favoriete plaat hier op de radio. Dus um, jij zit nu vast te denken van, ja leuk allemaal, Robbie Williams, Pop Sinclair, Kelvin Harris. Maar ik zou mijn lievelingsplaat eigenlijk wel weer even een keer willen horen. Nou, ja, dat gaan we helemaal regelen. Je kan jouw plaat doormailen naar callout.hotmail.com of twitteren naar CFM Beachmasters. CFM En dan zometeen het laatste woord in het programma: jouw plaat. Hartstikke leuk, contact of at the CFM Beachmasters. Bob Sinclair hier voor je. Together. Oh ja, yeah, we're back now.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 Ik kan me voorstellen hoe gaaf het geweest moet zijn om radio gemaakt te hebben in deze tijd. Dat je met je radiopiraatje ergens um, op je zolderkamertje zat. een moeder en een vader die het daar eigenlijk helemaal niet mee eens waren omdat het super illegaal was. Maar dat je daar lekker zat met je vrienden op de LP spelers deze plaatjes zat te knallen. En dan uh, nu doen we het met digitale computers. Is vooral heel fijn hoor mensen. Earth, wind en fire, let's groove tonight hier bij ZFM. En ook nog Kelvin Harris samen met John Newman en Blame. Het was CFM Beachmasters van 19 november in het jaar 2014. We gaan dan weer richting het einde van het jaar. En dat vieren we hier bij CFM. We zijn weer kerstplaten aan het draaien, dus dat is ook heel fijn. En verder nog in deze uitzending een ongespoilerde Mockingjay. Die super gaande was. Ik eigenlijk een beetje te moe was om überhaupt iets uit mijn strot te krijgen. We Pat Bennett ergens opgegraven hebben, maar niet gerust. We hebben het graf gewoon weer gedicht. Cola gewoon eigenlijk fucking chill is. George nog steeds fluistert en er ook eigenlijk nog geen fuck om geeft. En roze auto's door Californië rijden. En ons laatste woord voor Tim is, hij wilde extraordinary horen van Clean Bandit. Graag tot volgende week. Dan is er weer een nieuwe. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Femke Woldhuis met het NOS journaal. De NS Publiekspres is gewonnen door Kieft van Michel van Egmond. Het boek over voormalig profvoetballer Wim Kieft... ...mag zich boek van het jaar noemen. Winnaar werd bekendgemaakt in het programma De Wereld Rijdt Door... Michel van Egmond is de eerste schrijver die twee keer achter elkaar de grootste publieksprijs van Nederland wint. Naast Kieft waren genomineerd Van Toe van Bert Wagendorp, Geachte Heer M van Herman Koch, Toen ik je zag van Isa Hoes, Debet van Saskia Noord en De Kraamhulp van Esther Verhoef. In de gemeente Den Bosch hebben tot nu toe veel minder kiezers hun stem uitgebracht dan bij vorige gemeenteraadsverkiezingen. En ook in de Waard en de nieuwe gemeente Nissewaard was de opkomst laag.